Tien uur, Joboot, met het NOS-journaal. Er lijkt volgend jaar een einde te komen aan de daling van de huizenprijzen. Dat verwacht het Centraal Planbureau. Ook gaan mensen weer meer investeren in hun woning, denkt het CPB. Dit jaar worden er nog wel minder huizen verkocht dan vorig jaar... maar de prijzen dalen minder hard. Het CPB signaleert nog geen grote ommekeer op de huizenmarkt... maar ziet wel licht aan het einde van de tunnel.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 In de stad Schouwburg in Amsterdam zijn de jaarlijkse toneelprijzen uitgereikt. Acteur Pierre Bokma is bekroond met de Louis Door voor beste mannelijke hoofdrol. De acteur krijgt zijn prijs voor zijn rol in de Verleiders over de vastgoedfraude. Halina Rijn kreeg de Theodor voor beste vrouwelijke hoofdrol in het stuk Nora. De toneelpublieksprijs voor beste voorstelling van het afgelopen seizoen ging ook naar de Verleiders. De prijzen werden vanavond in Amsterdam uitgereikt tijdens het gala van het Nederlandse theater.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 Het weer bewolkt en regenachtig. In de loop van de nacht droog en opklaringen. Morgen van tijd tot tijd zon, maar vooral in het noordwesten... kans op buien. Temperatuur morgen rond 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Wie pakt agressie in de ouderenzorg aan? En wie zorgt dat zorgmedewerkers zelf plezier houden in hun werk?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 Goedenavond. Dit is de zondagavondeditie van Langs de lijn. Daarin gaan we terugkijken op een innoverend sportweekend en dat doen we op de dag waarop golfer Joost Luiten de titel pakte op het KLM Open. En hij gaat erin. Ja, Joost Luiten doet het. Hij doet het. Joost Luiten pakt de titel. Het KLM Open 2013. En oh, oh, oh, wat wilde die? Dit graag, en wat wilden de mensen dit graag? Zometeen een interview met Luiten. Het komt trouwens allemaal niet op dit weekend. We kijken er natuurlijk ook op terug in onze top 5. Want zo veroverde captain Jan Simmerink met de Nederlandse tennissers een plek in de wereldgroep van de Davis Cup. Matchpoints, en uh, jawel hoor, het is raak. Robin Hazen maakte een prachtige bal aan het net. En het weekend begon al goed met de overwinning van wielrenner Robert Geesink... in de grote prijs van Quebec in Canada. Op dit moment is hij verderop in Canada bezig met de grote prijs van Montreal. De koers die drie jaar geleden nog won. Sebastian Timmerman, heb jij hem al van voren gezien? Ja, zeker. Maar uh, wel op een plek waar hij hoort te zitten. Een beetje voor in het peloton. Hij bemoeit zich nog niet met de debatten vooraan aan het begin van de laatste ronde. Elf kilometer nog te rijden door de straten van Montreal. Drie keer... Moet er nog geklommen worden. De koploper luistert naar de naam Mikel Albassini. Die heeft een seconde of zeven voorsprong op Amel Mornaar. Peloton volgt op 15 seconden. Geesink attent voorin. Maar zoals ik zei, hij houdt zich rustig. Hij wacht. En dat moet hij doen in deze fase van de wedstrijd. Ook in dat peloton nog gezien. Pieter Wening, Steven Kruiswijk en Nicky Terpstra. Dus nog meer Nederlanders attent van voren. Straks de afloop van die World Tour-koers in Canada. Bart Voskamp komt zo meteen in de studio. Hij praat ons bij over de Ronde van Spanje. Dat allemaal en nog veel meer... Tot tot 11 uur in langs de lijn. Maar we beginnen natuurlijk met golf, want het was ongelooflijk spannend op de Kennemer. De strijd om de titel op de KLM Open werd een twee-strijd tussen Joost Luiten en de Spanjaard Miguel Ángel Jiménez. Uiteindelijk haalde de spanning het beste naar boven in Luiten, al leek zijn Spaanse tegenstander in het begin van de dag beter in vorm dan Luiten. Nou, daar leek het heel lang op, maar ik wist ook dat... Uh, hij had natuurlijk een hele goede start met min 4 naar 6. Maar ik wist ook dat het uh, op de tweede negen moeilijk ging worden met veel wind. De tweede 9 is wat opener nog dan de eerste 9. En ik denk, zolang ik gewoon bij kan blijven en, en de aansluiting hou, dan komen mijn kansen wel. En dan moet ik zorgen dat ik ze grijp. En, uh, ja, en, en, en dat heb ik gedaan. Uh, en dan heb je ook één uh, of twee slippertjes van hem nodig. En ook die gebeurde. Uh, en dan sta je gelijk uh, als je de 18 oploopt. Ja, toch, hij, maakt een, hij kan een eagle maken ik kom weg met een bogey, is dat op twaalf? Ja, ja en dan ga, gaat de... een paar kwam die mee weg. Hij lag voor Eagle, ging die putten en maakte een drieput voor par. Ja, dat zijn van die foutjes die... Uh, die, uh, die, die blijkbaar die, iedereen maakt. Die maakt iedereen. En, en, en, en, en daar moet je ook uh, nou, niet, niet op vertrouwen. Maar je weet dat ze kunnen gebeuren. En, en, en, en het is zaak om zelf die fouten niet te maken. Dat was denk ik de zaak van vandaag. En ik maak mijn enige foutje op 13 En gelukkig repareer ik die gelijk weer op 14. Dat was een heel belangrijk moment.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 Ja, nou, ook, ook wel, ook wel. Maar met name blij. Maar toen ik in Maleisië mijn eerste toeroverwinning was, was ik echt opgelucht. En nu ook wel. Waarom? Nou, omdat ik toen al heel dicht tegenaan zat dat ik het om een keer te winnen. Um, maar goed, ja, dit toernooi winnen, dat ja, daar hoop je altijd op. Maar de kans dat het ook gebeurt in, in, in een carrière van 15 of 20 keer dat je mee kan doen. Ja, die kans is natuurlijk niet zo heel groot. En dat je dan toch weet te winnen, ja, dat, dat is ongelooflijk. Ook al die woorden, vooraf altijd, het is een van de zoveel toernooien. Dat blijkt achteraf niet helemaal de waarheid. Nou, kijk, het, het, het, zo probeer je het wel te benaderen. Alleen op papier is het dan niet, natuurlijk niet zo. En datzelfde geldt voor de majors natuurlijk. Um, maar ja, je probeert dat toch zo te benaderen. En uh, daardoor probeer je jezelf rustig te houden. Je probeert alles te relativeren. En uh, ja, dat is deze week top gelukt. En dan wel eens terug in je hoofd op het moment dat je ja, toch even emotioneel zo'n speech moet houden daar voor de t richting je pols, uh, de periode toen. Of, of is dat niet voorbijgekomen? Nee, dat is eigenlijk niet voorbijgekomen. Dat is nu het eerste moment dat ik daar aan denk. Maar ja, op dat soort momenten, dan, uh, dan uh, schieten wel dingen door je hoofd. En met name de trainingen en, en de gesprekken die je hebt gehad met je coaches en je mensen om je heen, die schieten dan door je hoofd en je familie en alles. Um, ja, dat, dat hoort erbij. Is er nog iemand aan wie dit opdraagt? Dat hoor je ook nog wel eens van iemand in mijn hoofd. Goed, nou ik denk dat dat aan, mijn, aan het hele begeleidingsteam uh, wat ik om me heen heb: uh, ik heb echt hele goede mensen, hele betrokken mensen om me heen. Ja, en dankzij dat soort mensen uh, en de familie. Uh, kan je dit soort uh, prestaties neerleggen. En dat was Joost Luiten, de winnaar van de KLM Open. Hij sprak met Ragnar Niemeyer in de top 5. Straks komen we nog uitgebreid terug op het succes van Luiten, Maar we gaan weer even naar Canada, naar die World Tour koers. Het zal toch niet waar zijn, Sebas? Wie zagen we net voorop rijden? Robert Geesink demareerde op de eerste van de, de drie beklimmingen... die nog gereden moesten worden in de laatste ronde. Dat is ook de langste, 1,8 kilometer. Luisterend naar de prachtige naam, kort de Camille Hoede. En daar ging Geesink, hij werd bijna. Had, onder andere door Christopher Froome. En nu gaat Christopher Froome in de aanval. De tourwinnaar hemzelf. Van wie iedereen zei, inclusief ik, trek ook een beetje het boetekleed aan. Best is er wel vanaf bij Christopher Froome na die Tour de France. Maar hij laat zich zien in deze hele leuke wedstrijd. Het is nog een jongere wedstrijd. Het is pas de vierde editie van deze uh, World Tour wedstrijd. Maar het is een zwaar parcours. Het is een fantastisch deelnemersveld. En het is echt een leuke koers om naar te kijken. Froome wordt weer teruggepakt. We zien Sagan nog voorin zitten. Robert Geesink heeft in ieder geval nog een ploeggenoot bij hem. Namelijk Lars Petten Nordhauk. Ook Hesjedal zit er nog bij. Die bemoeit zich nu met de debatten. De Franse kampioen Fichot zit er nog bij. De nummer 2 van afgelopen vrijdag. En Geesink spreekt nu weer naar een groepje toe. 7,7 kilometer nog te gaan. Er is een elite groep vooruit van een man of 30, Inclusief dus Robert Geesink. Straks meer van Sebas. En we gaan er weer aan beginnen. Aan de inmiddels traditionele top 5 op de zondagavond. Onze redactie heeft weer uh, geheel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 De helm gaat af en dan, ja, ik heb niks tegen oudere man hoor... maar dan zie je een kalend gezicht van deze dik 41-jarige Christopher Horner. Het is een opmerkelijk figuur. Christopher Horner, de Amerikaan, wint de Ronde van Spanje. Drie weken fietsen in Spanje heeft dus een Amerikaanse winnaar opgeleverd... en tussendoor konden we ook nog een etappe zegen van Bauke Mollema vieren... en maakten we kennis met Warren Barguil van Argos Shimano... Bart Voskamp is aangeschoven in de studio, studio. We praten over de afgelopen Vuelta. Bart, drie weken geleden begon dat peloton aan die Ronde van Spanje. Had jij Horner als kans hebben genoteerd vooraf? Nee, <lacht> dat zou me voor gek wel, verkla he? verkla verklaard hebben. Ik denk niemand, uh, zeker gezien zijn leeftijd. Maar goed, uh, als je alles dit, heeft hij best een, een aardige erenlijst Maar ja, de Ronde van Spanje winnen... zo en ik denk relatief aan het einde van zijn carrière... had uh, niemand uh, verwacht. 42 jaar, typeer jij hem eens even als renner? Nou ja, ik heb... Je hebt met hem gekoesterd. Ik, ik, ik kan zeggen, ik heb met hem gekoesterd. Ja. Mijn vrouw hoort dat niet graag. Als ik zeg, daar heb ik nog mee gekoesterd, Maar deze heb ik echt nog mee gekoesterd. En het was een beetje een aparteling. Uh, als iedereen rechts reed, hij links... Ik voelde een beetje sneu. Hij reed bij uh, Le Français, de Jeu. En je zag echt dat hij eenzaam was. Niemand praatte. Wat hij Had hij mee. Niemand praatte met hem. En als je zelf een, een woord met hem wisselde, was het kort. En uh, ja, was het ook niet echt zo sociaal dat je denkt van... Goh, dat is een renner waar, vaak, waar ik vaak naast ga rijden achter in het peloton. Nee. Dus, uh, maar ja, hij loopt, hij loopt al leven mee, hè? Want zie jij nu een totaal andere renner? Als je hem bijvoorbeeld ziet aan de afloop van die etappe... Die, die enorme glimlach, die geweldige interviewtjes in het Spaans... is het een ander mens geworden? Nou ja, ik denk dat hij ontzettend veel zelfvertrouwen heeft gekregen... door het feit dat hij nu natuurlijk zo'n grote ronde wint. En destijds was hij re, uh, redelijk timide. Nou goed, als je nu de interviews van hem bekijkt, is hij niet meer timide. Hij neemt de regie over, hij pakt de camera... en uh, hij gaat ons als toeschouwers gewoon toespreken. Ja, wat, wat is zijn grote kracht? Zijn grote kracht is uh, dat hij, uh, nou ja, heel simpel gezegd... heel hard lang berg op, stijl berg op kan rijden. We hebben het gezien, hij kan staand op de pedalen. Dat houdt hij eigenlijk een hele klim vol... waar, uh, waar Nibali als... Uh, hij als, als, ja, is eigenlijk een tijdrijder die goed bergop is gaan rijden. En explosief is, is hij gewoon... gaat op de pedalen staan. Hij laat iemand lopen. Hij komt weer terug. En hij verzwakt niet. En ja, je ziet aan zijn postuur... Hij weegt ook helemaal niks. Jij weet ook hoe het voelt. hè, Als je staat op de pedalen... Als je lang staat op de pedalen... bedoel Wat, wat, wat schiet er dan ineens in die benen? Ja, bij mij lopen ze vol met melkzuur. Bij jou waarschijnlijk al. Ja. Maar je ziet aan hem... Hij, hij heeft, hij heeft, je moet dat kunnen. Hè? Sommige renners die kunnen heel goed uit, de, uit het zadel klimmen. Nibali heeft dat minder. Die trekt zich op gang. Die gaat dan zitten en die heeft een mooi beentempo. En die houdt het even vast, valt wat stil, gaat nog een keer aan. Ja, Hij pakt gewoon één tempo en hij, hij rijdt van onder tot boven. Rijd, rijdt hij eigenlijk zijn strakke tempo. Kun je daarop trainen trouwens? Uh, want ik bedoel, als ik hem zie rijden... Uh, en dan leg ik niet de ene link, maar wel de andere link... dan denk ik van ja, zo Armstrong kon ook zo omhoog rijden. Die kon ook heel lang staan lopen echt op de pedalen. Ja, die kon ook wel lang staan. Maar die, ik, ik weet ook van Amsterdam. die kon ook echt vanuit in het zadel... met een beenritme bergop van 110 uh, omwentelingen per minuut. Dat, uh, dat zag er als een koffiemolentje en uit. En dat met... heeft Horner niet? Nee, nee, nee, absoluut niet. Hij doet het echt uit het zadel. en uh, Ja, Horner, uh, je hebt gezien, in de tijdrit was hij dan iets minder. Dus de macht is er iets uit. Maar door zijn gewicht en zijn specifieke klimmen, wat hij doet... Ja, dan heeft hij mij echt zeker... Uh, zeker verbaasd net als iedereen. Heb jij genoten ook van het duel? Want het was een duel, hè? tot op die ene laatste dag, tot op de angrihoek. Ja, hoek. het, het, het, het uh, duel verwacht je eigenlijk niet, omdat Nibali in de ritten daarvoor, had ik het idee, toch een beetje langzaam uh, slechter aan het worden was. Dus het, was, het leek mij een beetje bekeken zaak. En als dan toch op zes, ruim zes kilometer voor het eind Nibali begint te demoreren en er valt toch een gaatje, dan denk ik, zou het dan toch? Drie keer, hè, probeerde en, die het. Ja, drie keer. We hebben volgens mij de helft van de uitzending gemist, want het was zo <laughs> druk met mensen. Het was mist. Het maakte het wel spannend, hoor, want we konden het op een gegeven moment konden we het niet meer invullen... wat de stand van zaken was. En in één keer heb je beeld en dan bleken de rollen weer omgedraaid te zijn. Maar ja, Nibeli heeft er alles aan gedaan. En wat... Ja, dit was echt de dood of de gladiolo. De dood of de, de, de gladiolen. Hij heeft echt gereden voor over de overwinning. En niet zoiets van, nou ja, ik, ik sta nu tweede... en ik probeer het vast te houden. Nee, hij heeft echt aangevallen. En uh, ja, dat mogen we natuurlijk graag zien in de sport. Zullen we een sprongetje maken naar Bauke Mollema? Uh, als je kijkt naar zijn prestaties van deze... ja, ja de drie weken. Het, het waren wel drie heel verschillende weken. Ik van Bouke. Ik vond het echt geweldig. Ik had zaterdag nog gefietst met een groepje. En ik heb gezegd: ja, die is dus duidelijk heel goed omgegaan met de situatie. Hij heeft een ontzettende goede gereden. Hij heeft dat klassement gereden. We hebben allemaal gezien dat hij de laatste week eigenlijk kapot ging. He, daarna heeft hij zich moeten laten zien in de, in, de, in de Nederlandse criteria. Dus eigenlijk denk ik dat het een beetje te hoog gegrepen was. was om, voor te veel, om voor het klassement te gaan. Maar nou, goed, dat is gebleken. Hij is heel slim gegaan en hij heeft gelijk gezegd: ik zet me terug in een, in een bus. Ik, ik zoek mijn dag uit. En die heeft hij gevonden. En weliswaar een rit met, met wind en in de laatste kilometer. Nou ja, het stond er geschreven op zijn Nijdams weggereden en stand houden. Dus ja, ik, dan ben je wel een topper als je de, de schakeling kunt maken en toch een rit kunt winnen. Ja, wat bewijst hij hiermee? Wat is dit belangrijk in de, hij de ontwikkeling van be Bauke Mollema? Hij bewijst gewoon dat hij een winnaar is. Hm. Er zijn een heleboel renners die dan inderdaad uh, denken: van nou, mijn klassement is weg en ik, uh, ik zit hier nog even uit of ik stap af. Nee, hij heeft gewoon gezegd: hij heeft zijn verlies genomen. Klassement weg, maar hij heeft wel zijn moraal gehouden en zijn dag uitgezocht. En daar heeft hij gewoon ontzettend goed gereden. Nog een keer derde geworden. Ze dus heeft het vaker geprobeerd. Ja, dan ben je voor mij een echte winnaar. Ja, want winnen... Winnen en daarna nog eens een keer winnen, dat is juist het moeilijkste. Hè? Ja, dat is, dat is gewoon heel moeilijk. En, en we moeten ook niet vergeten, hij heeft ook een heel zwaar voorjaar gereden. Ja, er staan ook renners zoals een Horner. Ja, met zijn 17 koersdagen. Ja, vergeet niet, die is natuurlijk wel wat frisser in zijn benen en in zijn hoofd. Mollema heeft klassiek is klassiekers gereden. Hij is, de Tour is hij helemaal kapot gegaan. Hij heeft de criteria, criteria natuurlijk nog even la, moeten laten zien hoe uh, zijn gezicht, wie ben ik en aan de mensen. Ja, En dan nog weer naar de Ronde van Spanje. Ja, ik vind het knap. En dat het mannetje, Warren Bargil, ik uh, neem aan dat je ook nauwelijks van hem hoort. Ja, Vorig ik, jaar, eh, ik, ik zal nee. je eerlijk zeggen. Ik, ik heb mijn voorbereiding gedaan. Ik kan er heel weinig over vertellen. Maar bedoel, vorig jaar is, inderdaad de, de Tour de Lavinier gewonnen. Dan, dan ben je ja, natuurlijk wel een aardige ja, renner. Dan, maar. Ben je, dan ben je een aardige renner. Maar goed, er zijn er meer die de Tour de Lavinier hebben gereden. Of kort <laughs> hebben gereden. Maar goed, dat je dan in zo'n ronde van Spanje... Ja, een rit kan winnen, dat is natuurlijk leuk. Met een beetje geluk lukt dat dan nog. Maar dat je twee ritten wint, wat was het? De dertiende, de zestiende rit. Dus in, in zo'n kort tijdsbestek twee ritten winnen, nou, dat, dat is gewoon geweldig. Twee wat had jij gekeken naar die bergrit? Die, die won. Ja, het was op maandag waarschijnlijk een lastige dag. Maar... Ja, voor mij een lastige dag. Ik heb er een normale baan naast. Dus ik heb, ik heb alles wel, uh, wel teruggekeken. Maar ja, goed, het is toch een man met inhoud. Spillenbeentje, spillearms. Dus het is wel echt een klimmer. Ja. Maar ook een jongen die wel een neus voor de, uh, voor de ontsnapping heeft. En dan ook een neus voor, uh, van, voor, het afmaken, voor de he? finale te rijden. Want het bedoel. feit dat hij oran opvangt. Dat hij ineens Oeran ziet aankomen, waarbij iedere renner zou denken ja. van ja, nou, nou, dan ben ik eraan. Uh, ja, dat is natuurlijk mentaliteit. Kijk, hij moet ook natuurlijk nog wel een keer kunnen, maar het feit dat hij hem op kan vangen en nog daarna toch weer voor de overwinning gaat, hè. we weten of tenminste, ik weet als wielrenner en een heleboel mensen weten, ja, als je terug wordt gepakt, ja, dan zijn je kansen verkeken, maar als je dan toch nog in de, in de tweede instantie nog eens een keer die, toch hem kunt uh, wegzetten in de sprint, ja, dat is knap. Het WK moeten we het zo meteen ook nog even ja. op hebben. Maar misschien is het wel aardig om nu even een kijkje te gaan nemen. Want heeft Robert Geesink jou verbaasd de afgelopen vrijdag? Um, eigenlijk niet. Wel de manier waarop. Hm. He, de spin. De, de finale, hoe die, die reed. Het was natuurlijk een hele lange vals plat stuk. En hij gaat eigenlijk een keer te vroeg aan. Hij, hij laat zich iets terugzakken. Hij gaat er nog een keer aan. En je ziet echt iedereen in het wiel proberen eroverheen te komen. Maar ja, er straalde zoveel macht uit. Dat, uh, die heb ik nu in één keer bovenaan mijn lijstje gezet in plaats van halverwege. Ja, dat was één keer. kan die twee keer... Nee, dat denk ik niet. Want hij heeft het wel twee keer geprobeerd in de laatste ronde. Nadat nou, hij het dus probeerde op de Camillia Hoede. De langste klim in de laatste ronde. Probeerde hij het daarna nog een keer op klim nummer twee. De Polytechniek. Dat bevindt zich allemaal voor de mensen die Montreal kennen. Of Montréal. Zoals het zegt in het Frans bij de universiteit. Al daar klim van 780 meter. Maar hij werd teruggepakt. En toen die teruggepakt is ging Peter Sagan. Jawel, Peter Sagan. Die afgelopen vrijdag de sprint niet wenste af te wachten. En demareerde in de straten van Quebec. Dat bleek toen te vroeg te zijn. Want Sagan die viel stil bovenop dat klimmetje. En in de sprint kon hij het wielvergissing dus ook niet volgen. Maar Sagan heeft het andermaal geprobeerd in deze koers. En rijdt met 14 seconden voorsprong de laatste kilometer in. Als daarachter hij de restje dan probeert om uh, uh, weg te springen uit een achtervolgend groepje van een man of tien. Waar we Ponzato nog hebben zien zitten. Isagire nog hebben zien zitten. Rui Costa, ook oud-winnaar van deze wedstrijd. Lars Petter Nord. Ook, ook uit de Belkin ploeg zat daarbij. En het zou misschien wel eens gebeurd kunnen zijn, zeg ik heel voorzichtig. Alhoewel, Sagan moet dadelijk nog een paar honderd meter afleggen. En die gaan heuvel op. Hij gaat nu de laatste bocht door. Dat is een bocht 180 graden terug. En dan eh, na die doordraaier loopt de weg omhoog. Ik heb in die bocht de stopworts ingedrukt. En daar komt Hesjedal. En dat is op 10 seconden van Sagan in de achtervolging. Maar ik denk dat het te laat is. Want Sagan zit al in die laatste meters. Peter Sagan houdt ook van Noord-Amerika. Net als Robert Geesing dat doet. Won heel veel wedstrijden de afgelopen maanden in Noord-Amerika. In Amerika en in Canada. En nu gaat hij deze World Tour-wedstrijd, denk ik, winnen. De Grand Prix Séglise de Montréal. Het is een aanwinst voor de World Tour-kalender. Net als de wedstrijd in Quebec. Want net als afgelopen vrijdag hebben we een prachtige wielenkoers gezien. Sagan is er bijna. Hesjedal komt nog. Maar hij komt te laat. De winst gaat naar de Slovaak. Die ook natuurlijk topfavoriet is voor het wereldkampioenschap in Italië over twee weken. Vrijdag lukte het niet. Nu gaat het wel lukken voor Peter Sagan. Hij wijst naar zijn benen. Die benen liepen nu niet vol. En Sagan wint. Ik denk dat het Kessia-Koff is die op de tweede plaats eindigt. Dan wordt de uh, derde uh, uh, wordt dus Hesjedal. En van Avermaat wint de sprint om de vierde plaats. En dan zie ik wel de eerste Belkerin over de streep komen. Dat is niet Geesink. Dat was Lars Petten-Noordhauk. Want in de achtervolgende groep komt nu Robert Geesink aangesprint. En dan gaat denk ik weer deze sprint winnen. Net als vrijdag. Toen was het om de eerste plaats. Ja, nu gaat het om de tiende, elfde plaats ongeveer. Slachter zat daar ook nog bij. Robert Geesink heeft zich getoond ook in deze Grand Prix Cycliste de Montréal. Maar dit keer kwam hij dus tekort. Had hij, had hij op zijn beurt geen antwoord op de demarrage van Sagan. Sagan wint dus. Tweede wordt, ik hou het voorlopig even op, Kesiakoff. Derde wordt dus Ryder Hesjedal. En zo was het weer een prachtige World Tour -koers om naar te kijken. Ik zei het al en dat wil ik nog maar een keer herhalen. Zijn aanwinsten voor de World Tour kalender die wedstrijden daar in Canada. Oké, okay, dat is genomen. Uh, Peter Sagan, wint dus. Uh, Bart, even kort, want we hebben weinig tijd nog ja, maar. Ja. Verrassend? Nee. Nee, niet verrassend. Maar aan de ene kant bedoel je, je moet maar favoriet zijn op zo'n parcours en waar er toch een heleboel relatief dicht bij elkaar zitten, weg kunnen rijden. Ja en solo over de streep komen, dan. Uh... Dan ben, je, dan ben je ook wel een hele goede natuurlijk. En toch opnieuw weer de prestatie van Geefsink. Want dat sprintje erachter. ja, ja het we, het bij, kijken, we, we moeten er een beetje om lachen het dat hij gewoon die sprint wint. Ja. ja het zijn allebei, allebei wel sprintjes met een, een, een, een, een hellend vlak. Maar dat betekent dat hij wel macht in zijn benen heeft. En dat heeft hij straks op het WK ook nodig. Echt macht in de benen en een punch. Want als hij mee is. En er is een groepje straks op het WK. En hij heeft die sprint zoals hij nu laat zien. Ja, dan, dan ga je wel voor het podium sprinten. Maar de, man, de andere man in het groen, Peter Sagan, die wint. Dat is toch wel een beetje de grote favoriet zoals Sebastian ook al zei. Dat is zeker de grote favoriet. Maar goed, uh, als we het over het WK hebben... dan denk ik dat uh, hier is het niet het hele Spaanse blok... wat we in de Ronde van Spanje hebben gezien. En ja, de koers gaat gewoon, gewoon om die Spanjaarden draaien. Ik heb ze dan even opgeschreven. De Valverdes, de Rodrique, Moreno, Sanchez en, en, en Contador... Hè, die hebben we vandaag ook weer gezien in beeld in Australië. Die is ook goed. Dus ze zullen de koers toch moeten afstemmen op die Spanjaarden. Over twee weken weten we het zeker, Bart. En dan is het WK verreden bij de mannen, bij de vrouwen trouwens ook. Uh, straks gaan we trouwens praten over Robert Geesing. Dat doen we met Louis de la Hai. Dat is een trainer bij Belkin. Maar dat allemaal straks. Ik weet niet waar mijn baby is. But I'll find him. Somewhere, somehow. I've gotta let him know how much I care. I'll never give up looking for my baby.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 la Deze avond heen. Het is alweer bijna 26 minuten over 10 ...en dit was Lisa Stansfield met All Around The World. Nummer 4. Het is een knots, knots, knotsgekke gekke wedstrijd. krijgt een rode kaart omdat hij wild, onbezuist, ongecontroleerd inging... ...op een slag via de rechterspits van uh, Van Heerenveen. En wordt dit dan ook rood? Ja. Het ontnemen van een scoringskans. En zo is het weer 10 tegen 10. Van der Velde doet het... ...als een panenka. Het is Wildschut die de gelijkmaker scoort, hij schiet hem hoerend hard in het doel, gewoon onderkant lang gaat hij er gewoon in, hij stond helemaal vrij. En Sherry heeft al geel, krijgt hij zijn tweede. En wat doet hij? Bizot komt in en dan speelt hij hem tussen de benen door en zo staat het hiervoor, hier een V4-2 tegen Groningen. Knotschek, dat zei Henk Kok een keer of drie vandaag. Nou, Veen en FC Groningen maakten vandaag een waar spektakel van. Een inderdaad knotsgekke wedstrijd. Drie rode kaarten, zes doelpunten en vooral heel veel strijd. De voetbalfan die naar het stadion komt voor spektakel is in het Aberlenstra stadion. Dit seizoen spekkoper. Ook de wedstrijden tegen NEC, Herakles en Ajax zorgden voor veel opwinding. En een van de bezoekers vanmiddag was Riemer van der Velde, Voormalig voorzitter van Veen. Nog altijd een boegbeeld van de Friese club. Meneer van der Velde, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, waar heeft u het meest van genoten vanmiddag? Oei, de eerste helft heb ik, heb ik uh, met, met kromme tenen gezeten, moet ik zeggen. Ik vond helemaal niks. <laughs> uh, van, van ons was het een uh, matige partij. Ja, maar daarna? De, uh, de tweede helft toen, toen hadden we wat omgegooid. En we hadden alles schroom wat van ons afgegooid. En, en toen moet ik zeggen, toen werd het wel een... Uh, Spectakel spektakel, hè. Het was tien tegen tien, dus er was wat meer ruimte op het veld. Ja, dat spektakel trouwens, hè, van vanmiddag. En het spektakel in de meeste wedstrijden tussen Herenveen en FC Groningen... ...heeft dat ook een beetje te maken met de sentimenten tussen deze twee noordelijke clubs? Oh, er is wel wat sentiment en we willen graag voor elkaar winnen. Maar of dat nou heel bijzonder is, dat geloof ik ook niet. Nee, ik bedoel, en de penalty stip lag er gewoon nog voor de wedstrijd. De doelen waren niet groen-wit geverfd. Nee, er was, was weinig. Ik kan me niet herinneren dat er iets gebeurd is vandaag. Ja, want, want er zijn uh, dit seizoen trouwens wel meer mooie wedstrijden geweest in heer Hoe is dat te verklaren? Er was vooral altijd veel spektakel. Ja, we hebben ook, ook daarmee 3-3 ja, met de Ajax. En, en, maar een heerlijk kwets met 4-2 verliezen en nu dan weer 4-2 winnen. Hm. Is, is wel het nodige aanste verslaan. Uh, dat was ook heel aardig. De wedstrijd van Gent winnen is altijd leuk. Hm. Oude sentimenten ook, hè? ja ja. Zeg, hoe reageren de fans? Uh, want, want als je gewoon om u heen kijkt, daar op die tribune, de stemming, hoe is die op dit moment? Nou, dat was eigenlijk uh, de eerste helft. verbaas ik me erover dat, dat we zo matig voetbalden. En, en dat het publiek, en ja, vooral de, de, de fanatieke supporters, dat ze nog uh, heel enthousiast probeerden om, uh, om iedereen op gang te krijgen. Want dat leek moeilijk. Maar de tweede helft, ja, toen was er een zeetje in een stadion. En uh, zeker als je dan ook. ...het geluk aan je, aan je kant hebt. Hè? En dan, ja, dan wordt het wel een feestje bij ons. Ja, het, het was allemaal wel wat anders. Hè? Tot aan het begin van dit seizoen. Uh, de supporters, sponsors die zich van de club afkeerden. Uh, hoe is die ommekeer nu te verklaren? Dat heeft toch niet alleen met spektakel te maken? Of wel? Ja, ik denk dat je dan twee dingen door elkaar heen had. Uh, kijk, er was wat, wat onvrede. Bij, bij supporters, bij sponsors, bij medewerkers. Er nou, was wat onduidelijkheid in de club... Nou, daar is het nodig over gezegd. En als je dan aan een nieuwe competitie begint. en er zijn hebben wat veranderingen plaatsgevonden. Ja, en, en je hebt dan ook het geluk dat je wat, wat spektakel laat zien. Ja, dan gaat die knap toch om, hè? Dan. dan... Leefmoment duidelijk een beetje anders. Ja, er is natuurlijk ook heel veel gebeurd op bestuurlijk gebied. Gaston Sporen werd aangesteld eind juli, tijdelijk directeur van Herenveen. Nou, laten we eerlijk zijn, hij heeft de club gewoon in rustig vaarwater gebracht. Maar straks is er iemand die dat stokje moet overnemen. Bent u dan in de markt? Nee, maar ik, dat is al, ik ben al zeven jaar weg. Dus dan had ik moeten blijven. Dat, dat, dat is niet van toepassing. U voldoet wel aan de profielschets. Hè? Het moet een Fris zijn. Hij moet de mensen kennen, de club kennen, de taal spreken. Uh, maar er zijn heel veel Vriezen die Vries spreken <laughs> en die de mensen kennen en, en, en nogmaals die de taal spreken, dus dat is niet zo ingewikkeld. Heeft u zelf iemand op het oog? Nou, ik zou er best wel een aantal weten uh, en, en ik neem ook aan dat men wel een goede vindt, dus daar heb ik alle vertrouwen in. Maar namen, die kunnen we u niet ontlokken. Nee, dat moet ik niet doen. Dat, dat, dat, dat leidt het niet. Dat is niet zinvol. Ja. U zat op de tribune. Uh, hoe groot is uw betrokkenheid op dit moment bij Heerenveen? Nou, ik ben uh, zeven jaar teruggestopt en daar hebben ze mij eerder voorzitter gemaakt. En uh, af en toe is er wel eens een, uh, een tijd geweest dat ze me gevraagd hebben om adviseur te zijn. Ik vond dat ze daar wat beperkt mee omgingen. Uiteindelijk uh, is nu Sporen terug en die heeft gevraagd of we hem... Schoppen en ik, dat we hem wat wilden ondersteunen. Nou, daar hebben we ja tegen gezegd. En meer is het niet. Hè? Ja, het zullen mooie gesprekken zijn. Ah, dat, is, dat is best wel leuk. En ik moet ook zeggen dat er gesprekken met Van Basten mij, uh, mij ook wel vliegen. Uh, dus daar heb ik wel het nodige genoegen van. Nou, we gaan het zien uh, de rest van dit seizoen. Meneer Van der Velde, dank u wel. Graag gedaan. Goedenavond. En dan gaan. Nummer 3. En Robert Gezing sprintte naar de zegen in Quebec. Het was fenomenaal om te zien. En waarom overdrijf ik zo en benadruk ik het zo? Sagan regisseert vervolgens de hele finale. Hij heeft ze allemaal in hun macht. Gezing zit erbij. En dan heb je eigenlijk al medelijden met hem. Met die hardwerkende, lange, zeer getalenteerde wielrenner. Ik denk dat we helemaal naar de specifie blijkbaar. En, uh, ja. En toen gingen ze sprinten met z'n allen. En dan denk je, nou, dat wordt zeker Sagan of anders toch van Averbaat. Maar nee, Robert Geesink van kop af en hij ging zo hard. Ik had het zelf ook een beetje van alles. Ik zit nog even een beetje te trillen. Nou, dat was Robert Geesink, Hij won vrijdag de Grand Prix van Quebec. Vandaag dus lukte het niet. Hij trilde toen nog na van ongeloof en hij lijkt zich op zijn gemak te voelen in Noord-Amerika. Dat gaan we te proberen te verklaren. Dat doen we met iemand die hem heel goed kent, Louis Delahaye, trainer bij Belkin. Louis, goedenavond. Goedenavond. Uh, je bent niet in Canada, maar hoe volg jij Robert op dit moment? Ik zit uh, lekker voor de tv. Zoals wij. Ik heb de uh, koers uh, bekeken, net zoals jullie, ja. Ja, wat vond je van deze koers? Want toch opnieuw twee keer proberen en dan uiteindelijk ook nog een sprintje van de achtervolgers winnen? Ja, nou, hij, hij was weer uh, heel sterk. Dus uh, ja, hij reed gewoon weer een uh, knappe koers. Achteraf kun je zeggen, hij had misschien even moeten wachten. Maar ja, hij wilde misschien wel het verschil maken op die helling. Dus, uh, zoals drie jaar geleden, hè? Precies, op die manier won hij drie jaar geleden. Dus, uh, nou ja, ik bedoel, dat, dat, ook dat is koers. En uh, hij kon natuurlijk een risico nemen met de koers van eergisteren, die hij al gewonnen heeft. Dus, uh, nou ja, dan, hij wilde het mooi doen. Ja, hoe, hoe gaat dat op dit moment? Ik bedoel, heb jij wel veel contact met hem? Gaat dat eventueel per telefoon of per sms? Ja, dat gaat per telefoon. Dus, uh, wat dat betreft is de wereld heel klein. Uh, Geworden. We hebben nou ja, voor, voor hem vanmorgen, voor mij vanmiddag even contact gehad over de koers en uh, nou ja, even gedeeld dat uh, na zijn overwinning, ja, dan zit je, voor ons is het dan samen slaat dat je zo opgefokt bent dat je zelf niet meer kunt slapen. Hmm. En nou ja, hij, hij zei zo van nou bereid je maar op hetzelfde voor. Dus, uh, <laughs> hij had er vertrouwen in. Vertel eens iets over jullie band, want ik heb altijd het idee dat jullie ja, dichter bij elkaar staan dan de gemiddelde uh, rijder en de gemiddelde trainer. Nou ja, dat is heel moeilijk te zeggen, maar er zijn in Robert zijn leven aantal dingen gebeurd. Met name het verlies van zijn vader, waar denk ik wij als ploeg in, en ik misschien een bijzonder rol hebben gespeeld. Nou ja, dat zijn vaak dingen die bepalen of je wat closer met iemand bent dan gemiddeld. En dat is inderdaad met Robert zo. Ja, Dus jij kunt hem heel goed aanvoelen. Uh, kun jij ook verklaren waarom die nou in Canada en Noord-Amerika zo goed rijdt? Uh, dat is niet alleen dit jaar. Het is al eerder gebeurd. Drie jaar geleden dus ook deze wedstrijd. Van vandaag dan in ieder geval gewonnen. Hoe komt dat? Kijk, uh, dat heeft ook met voorbereiding te maken. Robert heeft een uh, ja, niet zo lekkere Giro gehad. Of eigenlijk een hele goede Giro tot op een bepaald moment waar hij onder koel draagt. Want uh, laten we niet vergeten dat hij toen uh, derde in klassement stond. Uh, nou ja, daar heeft hij natuurlijk een flinke dompel van gehad. Toen hebben we meegenomen naar de Tour in een hele andere rol. Daar heeft hij heel goed gereden, maar ook van de Tour genoten. En toen was zijn doel een goed najaar rijden. Nou ja, wat bij hem altijd goed werkt is uh, en hoogte en een wat langere trainingsperiode. En hij heeft ervoor gekozen om dat in Amerika te doen. Dus hij heeft daar een fantastische roadtrip gemaakt die hij afgesloten heeft in, in Boulder... waar nu die grote overstromingen zijn en waar die... ...op hoogte zich perfect heeft kunnen voorbereiden. Nou ja, dat komt er bij hem dan ook eigenlijk bijna altijd uit uh, in die koers. En dat is heel erg synchroon. Zoals hij ook de Ronde van Californië voorbereid heeft toen hij won. En twee jaar geleden hebben we een soortgelijk traject ook voor deze wedstrijden gedaan. En dat, ja, dat werkt voor hem prima. Is het voor hem ook prettig dat het net even buiten dat nou, laten we zeggen, enorme circus, het mediacircus van een tour afspeelt... Nou, ik denk dat dat zeker een, uh, zeker een uh, rol speelt. Hoewel hij daar dit jaar in de Tour dus heel weinig, uh, ja, heel weinig last van heeft gehad natuurlijk. Ja, je bedoelt weinig last in de Tour natuurlijk. Ja, nee, maar, ja. Okay, maar ook ja. daar voelde hij zich blijkbaar beter dan, uh, ja, da dan in de toeren waar hij wel in het middelpunt van de belangstelling stond. Nee, natuurlijk. Kijk, hij heeft natuurlijk uh, de fase na Bogen en Dekkerd... was hij uh, de nieuwe man in Nederland... Uh, nou, in het begin krijg je dan heel veel krediet. Op een gegeven moment uh, uh, gaat het mis in de, in de tour als gevolg van een, uh, van een grote valpartij. Nou ja, toen uh, uh, ja, dan komt de kritiek, zeg maar, dat doet iets met je. Ja. En uh, ik denk zelf, dat hij is gewoon iemand van zich goed voorbereiden op een piek evenement. En, hij, en dan kan hij het daar ook brengen. En natuurlijk, als je alleen maar leeft met het idee van daar moet het gebeuren. Ja, dan ben je ook vrij in je hoofd om het ook te, om het ook te laten zien. En ik, bedoel, ik twijfel er niet aan dat hij gewoon een absolute wereldtopper is. En dat heeft hij nu ook alweer twee keer bewezen. En over twee weken, dus, WK? Nou ja, bedoel, daar, daar kan alles. Ik denk dat Nederland een hele sterke ploeg heeft. Bouke heeft een, een hele goede voorbereiding gehad in de Vuelta met een uh, Tommy had de slachter, zagen we vandaag nog voorin rijden. Pieter Wening zag over hen rijden. Robber dus top. Dus ja, dat is wel een, een mooi ploegje, denk ik. Louis, dankjewel. Graag gedaan.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 Robin Hazen maakte een prachtige bal aan het net. We verslaan Oostenrijk in deze dubbel met 3 uh, sets tegen 1. Maar dat is niet zo belangrijk. Er staan 3-0 voor. We winnen dus van Oostenrijk. De Nederlandse tennissers leverden in Groningen een knappe prestatie... door in de Davis Cup hun collega's uit Oostenrijk te verslaan. En daardoor keert Oranje weer terug in de wereldgroep. De tennissers brachten de fans in extase... maar de supporters zelf hadden ook een aandeel in de overwinning. Al sinds enkele jaren wordt het team aangemoedigd door studenten... voornamelijk uit Groningen. Maar hoe is dat begonnen? We gaan erover praten met Rob Bickhoff, meneer Bikhoff, goedenavond. Ja, goedenavond. Hoe is die connectie eigenlijk ontstaan tussen dat Davis Cup team en de studenten? Oh, dat is eigenlijk een uh, aaneenschakeling van uh, prachtige toevalligheden. En daarna een uitwerking. Ik was uh, in Eindhoven op ELTV met mijn oude tennisclub. Ja. En op dat moment was ik bezig met een uh, organisatie van de studiereis naar Mexico. En ik was oud-bestuurslid van GCC. En dan kan dat balletje heel hard uh, rollen. Ja, u, u bent trouwens ook uh, uh, dit weekend in Groningen geweest. Dat was weer de eerste Davis Cup wedstrijd na een lange tijd. Was dat heel anders dan toen? Uh, het verschil was dat wij in uh, Mexico met uh, 30 man waren. En, en nu? En nu waren er misschien uh, 30 overstrijkers. Ja, maar het, het waren natuurlijk niet alleen maar studenten nu in Groningen. Um, of, of toch? Heel veel, heel veel, heel veel. Ik denk uh, 60 procent. Wa waarom vormen studenten nou juist zo'n leuk uh, tennispubliek? Um, ze zijn enthousiast. Uh, het zijn allemaal zelf ook spelers. En ik heb het idee, ook omdat uh, de studenten op dat moment ongeveer van dezelfde leeftijd zijn. Als die tennissers? Ja, ja. Die, klik hadden wij in, uh, die klik hadden wij in Mexico al. Want het idee is trouwens ook niet van mij alleen. En later hebben anderen dat prachtige invulling aangegeven. Het idee kwam eigenlijk toen ik sprak met uh, de heer Otten... ...ook lid van ELTV, een oud Philipsman... ...en op dat moment bij de zijn. En hij zegt, jongens, als jullie in Mexico zijn... ...kom even langs. En uh, <coughs> nee, het was prachtig. En in Mexico was het een hele belangrijke wedstrijd. Ze waren heel keen om het te winnen. En Stanley Franke met zijn uh, ploeg... ...met, uh, met Haruis, Krajček en uh, ja, natuurlijk Siemerink. Ja, die, ...die gingen er vol voor. En wij hadden geluk precies op die, uh, op die zaterdag aan te komen. Ja. Dus was het feest. Nou, vandaag was het weer feest. Of tenminste, afgelopen weekend was het weer. Dik feest. En het zal nog voorlopig wel even zo blijven. Meneer Bikhoff, dank u wel. Dan gaan we verder praten met Michiel Schapers. Voormalig toptennisser, maar eind jaren negentig ook teamcaptain in de Davis Cup. Hij heeft de studenten dus ook aan de kant gezien. Michiel, goedenavond. Goedenavond. Even die sfeer. Hoe vind jij die sfeer? Is dat heel speciaal? De sfeer is heel speciaal. En nu in Groningen was het... Natuurlijk toch uh, heel bijzonder voor de studenten zelf ook, want dat is, was helemaal een thuiswedstrijd. En het heeft ook wel degelijk in deze wedstrijd, uh, met name tijdens de wedstrijd van Timo de Bakker... Een, een positieve invloed gehad, denk ik. Ja, zeg die wedstrijd van Timo de Bakker, hè, als je kijkt naar de prestatie nu van Nederland. Gewoon drie, uh, ja, winnen van Oostenrijk, uh, de promotie naar de wereldgroep. Hoe schaal, hoe schaal jij die prestatie in? Nou, ja, cruciaal was de wedstrijd van Timo de Bakker tegen Meltzer. Uh, ja, dat is heel knap dat Timo die wedstrijd uh, heeft kunnen omdraaien, twee keer een set achter en dan toch nog winnen. Dat was uh, bijzonder knap en eigenlijk cruciaal voor de hele ontmoeting, want daarna knapte er toch wel iets bij de Oostenrijkers. En uh, ja, niemand had eigenlijk verwacht dat het op zaterdag beslist zou zijn. Maar dat was dus wel het geval, dus dat is een uh, mooie opsteker. Ja, het is vaak ook een mentaal spelletje. Hè? Want kijken we even op de korte termijn terug naar de US Open... ja, dan vliegen ze er allemaal gewoon in de eerste ronde uit. En dan gebeurt ineens dit. Hoe verklaar jij dat? Nou ja, goed, het heeft ook met je tegenstander te maken natuurlijk. Uh, de de Oostenrijkers waren ook enigszins verzwakt. Ze moesten een dubbelaar zelfs opstellen in de single. Ja. Um, maar goed, uh, als je een week met elkaar getraind hebt in, uh, in een omgeving waar je, je prettig voelt... ...dan heeft het natuurlijk ook een positieve invloed. En dat kon je dus in deze wedstrijd wel merken. Ja. Zeg, en nu zitten we weer in de wereldgroep, hè? Oranje, hebben we daar wat te zoeken? Nou ja, goed, ik denk uh, dat we wel bij de beste 16 uh, landen horen op dit moment. En dat hebben ze ook afgedwongen, die jongens. Ja. En als je kijkt naar de landen die ze kunnen treffen, dan zijn er natuurlijk een aantal grootmachten bij, zoals uh, Servië en uh, Amerika en Argentinië, Frankrijk. Maar er zitten ook wel een paar broeders tussen die, uh, die wellicht uh, toch te verslaan zijn, zoals Kazachstan, Italië, Canada. Dus dan is het hopen op een gunstige loting? Ja, de loting is, uh, is cruciaal en ja, iedereen hoopt natuurlijk altijd op een thuiswedstrijd. En ik kan niet precies inschatten hoe groot de kansen zijn uh, daarop, maar... De loting is al vrij snel, de volgende week, dacht ik. Ja. En dan weten we het dus. En dan kan je gaan opmaken voor een, uh, een volgend duel. Nog even, Michiel. Uh, je hebt golfbewegingen meegemaakt in tennis. Profiteert het tennis, hè, in brede zin, in Nederland van zo'n weekend als dit? Ja, dat denk ik toch zeker van wel. De manier waarop tennis uh, nu naar buiten gekomen is... is natuurlijk een stuk positiever dan uh, tijdens de US Open. Het is altijd prettig als er goede resultaten zijn. Dat heeft altijd wel een uitstraling... Uh, uh, ...naar tennis in het hele land. En met name deze overwinning... ...die toch ook met hulp van de studenten... Uh, ...tot stand gekomen is. Uh, alles was oranje. Ja, en dat is toch... Uh, ...dat heeft zich wel bewezen ook in andere sporten... ...dat dat oranje gevoel... Uh, een positieve factor is. Oké okay, Michiel, dankjewel voor de reactie. Michiel Schapers was dat. Dan gaan wij verder met uh, de nummer 1. Natuurlijk de absolute winnaar van de top 5. Want de nummers 5, 4 en 3 hebben we al gehad. Nummer 1. Luit staat achter de bal. En ja, dan weet je ongeveer dat het dat tussen, uh, tussen mij en Miguel gaat. Maak nog een keer een oefenslag. Laat die putter heen en weer gaan. Het was, het was heel spannend en uh, dan probeer je zo rustig mogelijk te blijven. Dat kortgeschoren gras van de Green van de Kennemer. En hij gaat erin. Ja, gelukkig viel het uh, kwartje mijn kant. Hij doet het! Joost Luijten pakt de titel. Het KLM open. Je staat hier met de beker nu, dus, uh, dus dat is goed gelukt. Luijten gaat een internationale topper worden. Dit is de eerste stap. Joost gefeliciteerd. Fantastisch gegolfd. Het is een derde zege op de Europese Tour en zeker zijn mooiste tot nu toe. Joost Luijten bracht de duizenden toeschouwers bij de KLM open in extase. Zijn overwinning moest natuurlijk gevierd worden. Bijdrage van Ragnar Niemeijer. Joost, all of the Netherlands... All of KLM and all of the golf fans in the world are extremely proud of you. You're really a sports hero. It was a fantastic game and we hebben a fantastic winner. Thank you, Thank very you very much. so much. Congratulations. Thank you, Thank you very much. Van <laughs> Camiel Urlings, de baas van sponsor. KLM. Dit is echt helemaal fantastisch. En dit is niet alleen een fantastisch toernooi... met heel veel spanning tot het allerlaatste moment. Maar ook een fenomenale winnaar. Iemand die echt voor de sport leeft. Een van een nieuwe soort. En daarmee een voorbeeld voor velen. Ik vind het echt apetrots dat Joost dit gewonnen heeft. Ja, Schot in de Roos, titelsponsor. En ook nog eens een keer persoonlijk sponsor van hem. U zat front row. Hoe heeft u het beleefd? Ik vond het echt waanzinnig. Het is geweldig om dit mee te mogen maken. En ik denk dat er zelden zo'n spannende KLM open is geweest. Helemaal top. Dat kan allemaal, hè? Laagvliegende vliegtuigen met het logo van de sponsor, Phil Allen. Ja, zeg het maar, coach. Ja, wat kan je zeggen? Het kan niet beter dan dit komen. Dit is echt uh, voor Nederlands golf een hele, grote, uh, yeah, een hele grote happening. Je laat te zien wat uh, we hebben gezegd aan het begin van Joost's carrière. Hij gaat zeker doorbraak maken. Ik denk, hij heeft laten zien dat uh, hij uh, nu zeker kan uh, met, met de big boys. Playoff te winnen tegen Jimenez, dat zegt uh, heel veel. Eerste playoff overwinning ooit. Zo so, uh, geweldig. geweldig. Die Spanjaard leek ja, zo onverstoorbaar totdat het ging waaien. Ja, maar ik denk ook voor, voor hemzelf. Een beetje spanning uh, komt erin. Je ziet zeker op, uh, op de paar drie. Wanneer je, terwijl spindebunker spin de bunker in. Fantastische bunkerschot daar over. En dan, ja, 18, wat kan ik zeggen. De kippenvel is overheen. Over iedereen. En dan, uh, ja, Joost. Uh, dat was de, de betere over uiteindelijk voor de uh, playoff. Heb je hem al gesproken? Nee, nog niet. Nog niet. Uh, dat gaat uh, zeker gebeuren. Nou, we moeten uh, nu de uh, duties, een overwinning laten doen. En ja, de camera's. De camera's en de uh, press, interview. En dan uh, we gaan we uh, straks uh, na de prijsuitreiking zeker een, een klein biertje drinken. Dat blijft wel langer open vandaag, denk ik. Ja, denk ik ook. I saw your de prijsuitreiking dan op de 18e hol. De beker staat op tafel en Luiten moet nog even wachten voor hij de trofee van het Dutchen Open in ontvangst kan nemen. Er is een toespraak van toernooi-directeur Daan Sloter. En er is een vader die trots uit zijn ogen kijkt. Die emotioneel is na het behalen van de titel, maar die zich al snel heeft herpakt. Nico Luiten. Ik heb op mijn gemakje staan kijken en ik heb ervan staan te genieten. En eens even kijken van hoe die dat allemaal zou gaan doen. En volgens mij deed hij dat wel aardig. Dus ja, nou, de spanning is voor mij nu al weg. Voelt dit voor jou als vader zoals je dacht dat het zou voelen als vader? Kijkend naar je nee, zoon met die beker. Nee, nee, nee. Veel, veel mooier, veel specialer. Ik, nou, ik, ik, ik heb weinig emoties, maar ik moest het toch even goed slikken en een beetje wrijven. En nou, dat heb ik eigenlijk normaal nooit. Dus nee, het voelde wel heel speciaal aan, zeker. Ja. Wat, wat betekent het? Wat houdt het in? Wat, wat kun je ermee? Ja, wat je ermee mee kan kijken op een gegeven ogenblik. Joost is met zijn carrière bezig en, en natuurlijk, hij heeft het er vaak over. KLM Open wil die winnen, KLM Open wil die winnen, KLM Open wil die winnen. Ja, dat neem je natuurlijk wel mee. Je weet natuurlijk dat het op een gegeven ogenblik, dat hij dat, dat wel in hem hebt. Maar hij moet het natuurlijk ook nog een keer doen. Ja, dan dus zit dan op de 18 in die play-off op de KLM Open. Met, met, met, met, met, met, kan Singelstrand nu vol? Of? Uh, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. En we gaan eerst naar de, de KLM-tent, geloof ik. Om. Nou, de bierpomp zoals jij gisteren zei. Die bierpomp gaat open, dus die moet maar ook dus hoor. Ik trots op jou, Joost. Super yeah. proficiat. Jij staat nu in een lange lijn van legends met zeven Ballasteros and en veel, veel anderen. We zijn extremely proud. Congratulations. You gave ons de beste KLM Open ever, proficiat. Yeah. Yeah. Groot feest dus daar bij die overwinning van Joost Luijten. Nou, de eerste Nederlander die ooit een toernooi op de Europese Tour won is Rolf Muns. Hij was deze week als co-commentator van Sport1 bij de KLM Open. Rolf, goedenavond. Goedenavond. Uh, de coach van uh, Luiten, Phil Allen, had het over kippenvel. Heb jij dat ook gehad? Ja, zeker. Uh, maar wij, wij konden het mooi zien aankomen natuurlijk. Maar kippenvel is er zeker bij. Ja, want het is natuurlijk een emotioneel moment... een Nederlander die dan die uh, Dutch Open, die KLM Open, wint. Jij weet trouwens ook hoe het is om daar als profgolfer rond te lopen... Hè? Op, op dat eigen toernooi. Hoe voelt dat? Dat, dat voelt um, gespannen, maar ook heel fijn. Uh, om dat even samen in twee uh, woorden voor, ja, neer te zetten. Je, je weet, je voelt de energie van het publiek... want het publiek wil gewoon dat, uh, ja, dat je het goed gaat doen... En dat kan A, meer druk opleveren, maar het kan ook meer, uh, ja, meer plezier opleveren. Dat zag je duidelijk met lui, luiten vandaag en ook uh, afgelopen jaren. Als het goed gaat, komt er meer publiek en ja, dan begint hij te genieten. En dan komt er een glimlach op zijn gezicht en hij, hij hoe noem je dat, hij, uh, hij gaat erop verder drijven. Dat, dat is heel mooi en dat heb ik ook zo, altijd zo ervaren. Ja, leid het niet enorm af, want er is natuurlijk heel veel aandacht, er is heel veel belangstelling. Mensen zijn vaak wel wat luidruchtiger dan wanneer er een buitenlander aan de leiding gaat. Ja, maar het uh, brengt ook de focus meer daar. Uh, ik heb altijd ervaren hoe meer mensen des te meer gefocust ik raakte. En uh, ja, dat zag je ook duidelijk bij Joost. Had jij vanmorgen, toen hij uh, begon aan zijn ronde... had jij het idee van het zou wel eens kunnen gaan lukken vandaag? Ja, dat uh, hadden we eigenlijk een beetje al na... Ja, op de, de tweede dag dan ging hij lekker laag, 65. De derde dag hield hij goed stand... En ging die, nam hij die gewoon voorsprong. En dan is het altijd even afwachten. Nou, dan kijk je naar hoe hij is. Hij was er relaxed onder. Uh, alsof het eigenlijk uh, een beetje normaal was. Nu kennen we allemaal dat uh, principe van de zwaan. Die heel rustig schijnt te zwemmen. Maar altijd enorm peddelt onder water. Um, dus daar moet je altijd rekening mee houden. Maar dan zie je zijn start. Hij hoelde een goede put op de eerste. Een goede put op de tweede. En een buurt op de derde. Ondertussen wist hij ook dat hij al even voorbij was gestreefd. Dus... Um, hij was niet helemaal meer de leider. Hij stond nu achter. En maakte dan die eerste beurdy op de derde. En uh, na een paar goede saves. En dan zie je dan zit hij toch redelijk goed in de wedstrijd. Ja, had Volgens, Jimenez uh, trouwens ook last van het publiek? Want, want dat, die indruk maakte die af en toe wel eens. En hij schijnt ook na afloop wel zoiets geroepen te hebben. Ja, en ik hoorde, dat, dat zag ik ook. Er waren hele enthousiaste fotografen. Dat waren, was al zo de eerste paar dagen. Uh, want zelfs toen het schemerig was, kwam er ineens ook. Uh, noem je dat, de flash kwam erbij van de mobieltjes natuurlijk... Ja. die dan op automatisch staan. Ja, dat is enthousiasme. Dat, uh, dat... Tegenwoordig moet je dat uh, erbij ja, mee voor lief nemen, zeg maar. Maar inderdaad, je, je, je hoorde dat de spelers hier en daar werden afgeleid. Je zag het ook. En dan moeten ze terug, moeten ze uit de routine en weer terug de routine. Dat is lastig. Dat kan hier en daar inderdaad een beetje apart spelen. Maar als er zoveel mensen zijn, ja dat hoort er nu helemaal bij. De ontlading was mooi trouwens, hè? Het moment Graaf, dat, hij, dat, hij, dat, ja, dat hij zijn club losliet. Ja, ja heel mooi. Het, was, uh, het moest allemaal nog even gebeuren. Hij kreeg een cadeau. Natuurlijk uh, heeft hij ervoor gezorgd dat hij in de positie was dat hij het kon pakken. En, en, ja, dat heeft hij heel mooi gedaan. Wat betekent dit trouwens voor het Nederlandse golf? Uh, als je ook nog even bedenkt hè, dat Daan Huizing een toernooi ver weg ergens in Garkov won... wel een niveautje lager, maar toch... Ja, bedenk het toch maar even, want die, uh, die pakt zijn tweede toernooi in, in bijna net zoveel weken. Dus dat, uh, dat is ook heel bijzonder. Ja, een double Dutch weekend hebben we dan. Um, die, die quote is al een paar keer gebruikt. Dus dat is, uh, het is speciaal, Dat is heel leuk. Het, voor, het, uh, voor het Nederlands Golf betekent dat het uh, weer een extra boost is. Weer even op de map wordt gezet. Vooral ook in uh, Nederland, uh, want, want bedoel, jij hebt dat in het verleden natuurlijk ook gemerkt... Hè? toen jij daar, uh, wat was het, de British Open uh, won, uh, die amateurtitel. Uh, ik bedoel, dat is belangrijk toch? Dat, dat zijn hele belangrijke dingen. Ik won dat inderdaad, uh, dat is al een tijdje geleden, 1990. Ja, daar kwam uh, de Nederlands amateurgolf een beetje mee op de wereldkaart. Won ik het Britse Amateur. Tien jaar later won ik als eerste Nederland op de Europees Tour. Doe je dat nog een keer... En op dat moment merk je dat uh, de poorten eigenlijk opengaan... en de jeugd achter je, die dan ineens zien van... hé, hey, het is dus toch mogelijk. Niet alleen om als amateur goed te spelen... maar ook uh, dat je als pro kan doorbreken. Ja, hoe belangrijk en, is het trouwens ja, voor Joost hemzelf? Doet het nu, Joost doet nu idem dit over al die jongens die erachteraan komen. Ja. En meisjes natuurlijk. Ja, dat is zeg maar het effect naar buiten toe, naar, naar, naar de opvolgers toe. En voor hemzelf, is dit dan een doorbraak? Wordt het allemaal makkelijker of wordt het juist moeilijker daarna? Um, ja, dat gaat nu blijken. Pff, laten we even voorop stellen. Het is nu zijn derde overwinning, tweede van het jaar. Um, het lijkt erop en heeft alle schijn van dat het makkelijker begint te worden. En je, je ziet die groei in zijn spel ook. De laatste weken, als hij in de top zit, handhaaft hij zich in de top. En um, begint hij steeds beter in die top mee te draaien. En dan maar zien waar hij uiteindelijk uitkomt. Maar dit is al mooi, hè? Ja, dit is super. In je eigen land winnen... Um, is heel speciaal en je eigen land goed spelen is al speciaal. Maar om dan nog even ja, de icing on the cake te krijgen. Dat is, uh, ja, Juf van Het, dat was tien jaar geleden. Maarten Lafever deed het. Het is heel bijzonder, want daarvoor was het uh, volgens mij Joop Ruul in 1947. Echt historie geschreven. Rolf, dank je wel. Graag gedaan. En dat was Rolf Muns over de overwinning van Joost Luiten. Dan hebben we nog wat berichten voor u aan het einde van deze uitzending. Een voetbalbericht. Mounir El Hamdawi heeft zijn nieuwe club Malaga... aan de eerste zegen van het seizoen geholpen. Hij scoorde in een duel met Rayo Vallecano maar liefst drie keer... en gaf de assist bij de 2-0. De hat-trick van El Hamdawi was de eerste in tien jaar... voor Malaga op het allerhoogste niveau. Malaga klimt dankzij de winst... naar de voorlopig tiende plaats in de Primera Division. En dan hebben we nog een wielerberichtje. De Zuid-Afrikaanse wielrenner Robert Hunter... is bezig aan zijn laatste weken in het peloton. De 36-jarige coureur uit Johannesburg kondigde via Twitter zijn afscheid aan. Hunter debuteerde bij Lampre en reed daarna bij Mappai, Rabobank, Fonac, Barlowild... en de laatste jaren voor Garmin Sharp. En hij was de eerste Zuid-Afrikaan in de ronde van Frankrijk. Einde van deze uitzending van Langs de Lijn. Zo meteen met het oog op morgen gepresenteerd door John Jansen van Galen.